Lieve Linda, oh, nee, je zien, wat ben ik blij om je weer te zien. Hallo oh, Tim, Hoe gaat oh. het met je. Uitstekend. Het is een hele toer geweest om jou te vinden. Oh, ja, dat begrijp ik, maar... Allee, laten wij naar uw kamer gaan, senor. Hier kunnen wij niet vrij uitspreken. Oh. Nou. Het... Zo, deze oh, gaf. al. is echt alles goed, mevrouw? Natuurlijk, ja, in het keer niets. Oh, maar je, je bent anders magerder geworden, Tim. Ah, ik think. voel me uitstekend, hoor. Oh. Ja, ik heb een moeilijke tijd doorgemaakt. Ja, Spannende zo. dagen. Maar ik ben zo gezond als een vis. Ah, u met uw spannende dagen, senor. Wat moet ik dan wel doen, Quisando? Dat wil niet zeggen. De tijd met mijn ex-vrouw. Nu met die Millet en met... Millet, Millet. Roger, Roger, vertel eens. Wat wil je weten, Linda? Heb jij... Philip Millet vermoord. Of ik Philip Millet vermoord heb... Is Millet dus dood? Ja. Wat zeg je? Bent u daar zeker van, senor?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 Zie je, nee, het zou verstandiger zijn, senor, als u uw verhaal van het begin af aan vertelt. Maar zal ik u eerst alle wat inschenken, ja? Ja, ja dat is ook zo. Ja, ja. Tim, jij hebt natuurlijk wel eens gehoord van een zekere Van Zeeland. Van, van Koert van Zeeland. Ja. Van en hoe? Het zou Scotland Yard en de Britse geheime diensten voor waard zijn geweest... ...als ze die te pakken hadden kunnen krijgen. Alsjeblieft. Mm -hmm. En als jou dat gelukt was, dan was je in één slag wereldberoemd geweest. Ik, ik, ik herinner me wel eens over die van Zeiland gelezen te hebben. De, de, de, de, hij is dood, nietwaar? Ja, hij werd gedood bij een bombardement. Mm, ah, Koert van Zeiland leeft. Wat? Hij leeft niet alleen, ja. maar hij is hier, in Marapest. Wat zeg je? Ja. Luister. Alsjeblieft, voordat u begint. Oh, okay. yes. Even voor Victory Day.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 Ik, ik, ik beschouw dat als puur onzin, signor. Ja, maar, maar Roger, dat waren de woorden die op de horlogeband stonden. Wat zeg je? Dat, dat kan toch onmogelijk, signorita. Uh, Laat ze het horloge zien, Linda. Ja. Dat is toch onmogelijk. Uh, ja, ja, maar, ja, Linda, dat horlogebandje is veranderd. Dit is niet mijn band. Wat? Ja, M het lijkt er veel op. Ja, het horloge is hetzelfde, maar... Maar Vender ah, verwisselde de armband.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 Pieter Vender is dood. Kurt van Zeiland vermoorde hem en nam zijn plaats in. Ja, maar Tim. begrijpen ja, jullie het dan niet? Nee. Vender, of liever Van Zeiland, mm -hmm. loog toen hij ons vertelde dat Mrs. Penelope hier door Millet vermoord was. Luister. <coughs> Major Hadley had Mrs. Penelope hier naartoe gestuurd als een soort. Eh, als een soort lijfwacht voor jou, Linda.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 Ja, ik geloof ook wel dat het zal lukken, ja. <laughs> Linda, ben je nerveus? Uh, nou, weet je wel. Wees maar niet bang. Er kan je niets gebeuren. Tinkerbell Smith en ik houden je scherp in de gaten. Zodra jullie van het hotel hier naar de El Bazari vertrekken, verliezen we je geen ogenblik uit het o, oog. Oh, maar ik, ik ben helemaal niet bang, hoor, Tim. Oh, des te beter. Wil je misschien iets drinken? Nee, nee, liever li li li li li niet, dank je.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 Ik begrijp, ik begrijp niet hoe dat komt. Ik voel me, ik voel me zo slaperig. Oh, ik, dan zet het raampje dan maar weer open. Zo. zo loom. Oh, wat, wat is er wat. schilt scheelt me toch opeens? Oh, Maak je zich niet ongerust. Het is zo weer over. Mijn hoofd. Mijn hoofd. Leun wat achterover. Ik. Ik ben zo. zo vreselijk.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 Hij heeft iets in zijn hand. Ja, pas op, pas op. Pas op, kijk uit. De bukken. De bukken. Alvast. ik hou hem niet. Ik hou hem niet. Verdomme, ik heb een band lek geschoten. Wel verdomme. De voorband. Alle donders nog en toe. Wat moeten we doen? Ja, met een lekke band kunnen we die schooier nooit inhalen. Verdomme nog en toe, we zitten goed in de ellende. is er met de telefoon om de hand?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 En als we onze hersens niet bij elkaar houden, dan bereiken we niets. Je had die wagen moeten blijven volgen. Lekker band of geen lekker band. Je had die wagen moeten volgen. Maar, maar, senior, dat was toch onmogelijk, begrijp dat. moet je toch? er niet mee. Ik dan. beheers je, rotje. Ik begrijp best hoe je dat uh. En dat neem ik je ook niet kwalijk. Het, het spijt me ontzettend wat er vanavond gebeurd is ontzettend. Je bent er wel Linda's broer, maar ik ben de man die verliefd op haar is. Wat? Ja. Werk je daar zo van op? Ik geloof al vanaf het eerste ogenblik dat ik haar ontmoette. Maar je hebt gelijk...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 Er staat hier een vriendin van u bij me die u graag even zou willen spreken. Wat zeg je? Uh, hallo? Linda. Linda, alles goed met je? Tim, Tim. Zeg tegen Roger dat hij die speeldoos moet... aan Van Zijland moet geven. Zegt dat hij dat moet... dat, dat hij dat moet doen, dat hij dat moet doen. Linda. Habt u het gehoord, meneer Valentijn? Van Zijland schoft die je bent. Ik zal je, ik zal hij je... zelfs niets. Luister, beste vriend. Lastig goed. Dit zijn mijn voorwaarden.